De woudersongers willen het een de om betrokken te zijn bij het zand van zijn als En wij zijn blij dat de woudersongers hier vandaag aanwezig zijn. Dit maand met een iets anders repertoire dan dat we, we gewend zijn. Aan Aardig Noordzeestand, met de kutte de van de rok op de grenade en de cultuur, gevolgd door de metrie van Liedjes over de zee. En allemaal onder de plezierende leiding van Mimos en begeleid de Gerard Kosmak op. Aansluitend, in de wind kwam zo plaats van 25 minuten. Achter in de kerk trekt twee tal verkooppunten aan. Daar kunt u iets terbes krijgen dat in de ontvangstal de ontvangstal is voor kopie en thee. En daar kunt u een wijntje en een biertje. De luisteraars thuis kunnen ook even wat alleen naar de tijd naar de koekstal over en een sanitaire stop te maken. En dan komen wij over 25 terug we zien met de